De zeezenders zijn dood. Maar wij leven nog. Johan uit je radio. Johan van den Berg. schijf van deze dag. Deze dag. Deze dag. Deze dag. Deze dag. Deze dag. We zetten wedstrijd de van deze maandag. Hier is tijdens kwart. 1974 de was verplicht te moeten sluiten, maar natuurlijk ook de dag dat het 192 museum in Nijkerk sloot. en er waren meer dan duizend bezoekers, hier zijn de Blue en Jimmy Sam of Facebook, www.facebook.com, slash Johan uit Uw Radio. And I you say, he wants to meet you here today? To take you to his mansion in Still calls a baby. sex crime. phone, he's hey. En er is er maar één en dat is Johan uit uw radio. De Tino Turner speciaal dat u geselecteerd, een typical mail. 1595 kilohertz. Van de southwest op de net opgezakt.